10 uur. Het NOS Journaal door Ald Meegens. Treinreizigers hebben nog steeds te maken met een aangepaste dienstregeling door vorst en sneeuw. Volgens de NS wordt de situatie per dag bekeken. De afgelopen dagen heeft het 's nachts een graad of 10 gevroren. De combinatie van strenge vorst en vastgevroren sneeuw maakt het spoor volgens de NS kwetsbaar. NS en ProRail laten minder treinen rijden om meer ruimte te krijgen op het spoor. Daardoor kunnen problemen beter worden opgevangen... en kan worden voorkomen dat storingen zich over het hele land verspreiden, zegt NS. Staatssecretaris Kleinsma blijft erbij dat alleen mensen met een inkomen... beneden 150 van het minimumloon... compensatie krijgen voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet houdt vast aan de afspraken daarover in het regeerakkoord. De compensatie is bedoeld voor mensen die al gestopt zijn met werken en er nadeel van ondervinden dat de AOW-leeftijd vanaf dit jaar in stappen wordt verhoogd. Ze krijgen een tegemoetkoming als ze op 1 januari met FUT of prepensioen waren... en minder dan 150 van het minimumloon ontvangen. Kleinsma heeft wel de toelatingscriteria verruimd. We vullen nu aan voor mensen die niet in de reguliere prepensioenuitkeringen zitten... Maar die een uh, uh, zelfstandige afweging hebben gemaakt of hebben moeten maken. Bijvoorbeeld mensen die nabestaanden zijn en een regeling hebben moeten treffen. Of die arbeidsongeschikt geschikt zijn geraakt en zelfstandig zijn en een regeling hebben moeten treffen. Ja, die mensen komen we nu ook tegemoet. Dus dat is eigenlijk aanvullend op het regeerakkoord. Van mensen met een hoger inkomen wordt verwacht dat ze zelf financiële reserves hebben kunnen opbouwen. De FNV zegt in een reactie dat ook de bijgestelde plannen van het kabinet schromelijk tekortschieten.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 Aasen en Zijsling spelen zaterdag in de finale tegen de Amerikaanse gebroeders Brian. Robin Aase kijkt ontspannen uit naar die wedstrijd. We hebben morgen nog een rustdag en we, we kunnen nog even genieten zeg maar, van deze wedstrijd. En dan kunnen we morgen ons morgen echt voorbereiden weer voor, voor de volgende. Natuurlijk weten we wel een paar dingetjes van ze. En, uh, en uiteindelijk uh, denk ik dat we gewoon ons spel moeten spelen. En misschien op belangrijke punten in ons achterhoofd hebben wat misschien iets minder, mindere slag is. In het vrouwen-enkelspel bereikte de Chinese Lina de finale door de Russin Sharapova te verslaan met 6-2 en 6-2. Lina speelt in de finale tegen Azarenka. weer blijft droog. In, uh, de middagtemperatuur ligt rond de min 2 graden. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. De wind is zwak tot matig en uit noordoostelijke richting. A ah, en de hebben keersinformatie. nog op de A6. en Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug staat 3 kilometer. Na een ongeluk op de A10 vanaf knooppunt Koenplein naar knooppunt Nieuwe meer 2 kilometer. Er is een tweetal rijstroken dicht na dat ongeluk. Drukte bij Utrecht op de A12. Beknappen de Oude Rijn vanuit Den Haag. Staat tussen Woerden en Oude Rijn 2 kilometer. Een stukje verder op 2 kilometer tussen Oude Rijn en Nieuwegein op de parallelbaan. En de A30 barneveld Ede. Tussen industrieterrein Harselaar en Ede Noord 5 kilometer na een ongeluk.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 Sven Kokkelman. Oud wielrenner Peter Winnen wil grote schoonmaak in de wielerwereld. Geklungel met de Vira is schadelijk voor ons internationale imago, zegt Jaap de Hoop Scheffer. Koken voor een heel verpleeghuis, voor elke kok een uitdaging. Een, een bewoner van 80 heeft heel andere wensen rondom eten als een persoon van 20 jaar. En het tumeur van Henk Spaan. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Rudy Kemna heeft in 2003 kortstondig EPO gebruikt. Dat onthult de oud-wielrenner tegenwoordig ploegleider. Peter Winnen was een van de eerste wielrenners die openlijk bekende... dat hij tijdens zijn carrière doping gebruikte. Als geen ander weet hij wat er in het hoofd en tot op zekere hoogte... ook in de rest van het lichaam van renners omgaat. Peter Winnen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, Dit was wel een week waarin uh, de ene onthulling naar de andere over elkaar heen viel. Uh, is dit nou eindelijk de grote schoonmaak waar jij al jaren voor pleit? Uh, nou, het is een beginnetje misschien. Is nog, ja, er komt, er komt van alles naar boven, maar uh, ik denk dat uiteindelijk uh, dat uh, het allemaal bij de instanties uh, terecht moet komen. Het is, uh, dit is natuurlijk niet zo dat uh, als er een deel van het verleden wordt blootgelegd dat, uh, dat het dan ineens over is, laat ik nee. het zo zeggen. Nee. Um, uh, van de week uh, de onthulling van het boekje namelijk van de verzorger van de PDM-ploeg 1988... waarin staat wie er allemaal doping kreeg voorgeschreven. Klopt alleen Gerrie Kneteman en die ploeg niet. Uh, jij reed ook mee in diezelfde ronde van Frankrijk, hè? Voor de Panasonic-ploeg? Ja, klopt, ja. Uh, hebben jullie het daar onderling in het peloton wel eens over gehad? Um, ja, er wordt wel over gesproken, ja. Dat is, uh, dat, dat is wel duidelijk. Zeker als je... Uh, uh, als bepaalde ploegen... Uh, Nee, een massaal. Uh, ja, bijzonder sterk beginnen te rijden, dat, dat, dat is altijd een item. En het is niet, niet alleen in het peloton, maar ook in het uh, circuit van de verzorgers uh, vang, je, ja, vang je toch wel op wat er, wat er precies speelt. Juist, met andere woorden, toen Rooks op Alpe d'Huez won, te, Teunus de tweede werd... en die hele PDM-ploeg in die ronde van Frankrijk buitengewoon sterk reed, was dat voor jou geen verrassing? Uh, nee, niet, uh, niet echt, nee. nee. Nee. Goed, dit komt dus 25 jaar na dato uh, naar buiten. Jij hebt dat veel eerder gedaan uh, in een Caro Reporter-uitzending van uh, 1999 al. Um, samen met uh, Steven Rooks, overigens. Uh, de vraag is: je, je hoort nu de ene onthulling naar de andere. Je hoort ook dat Thomas Dekker met de dopingautoriteit wil gaan praten, alles bloot wil leggen, uh, precies wil zeggen met wie die heeft gewerkt, wie er betrokken waren bij die hele dopingtoestand. Gaat die deksel eindelijk nou van de beerput af? Of blijft de omerta, waar Marts Smeets het altijd over heeft, voortbestaan? Ja, kijk, die omerta, dat is een, een ongelooflijk hardnekkig ding. Kijk, mensen zijn niet, niet zo snel bereid om hun uh, nou, een, een volledig bloot te leggen. En vaak ook omdat ze nog belangen hebben, hè, nog, nog steeds in de sport zitten. Een functie hebben op een of andere manier. En uh, bovendien zit er ook een enorme schaamte achter, hè. Ik wil liever niet meer geconfronteerd worden met dingen uit het verleden. Nee. Maar ik denk dat het uh, ja, toch stil aan tijd is om, om, om de kaarten helemaal op tafel te leggen. En ja, wat ik al zei, het begin is gemaakt. Um, en het gaat er volgens mij niet, uh, per se om, uh, niet per se om de namen en de rugnummers van... ...die heeft dit en die heeft zus of die, die heeft zo. Maar het is, het is denk ik wel belangrijk dat het, dat het circuit uh, blootgelegd wordt. van Hoe kan dit, uh, hoe heeft dit de godsnaam kunnen gebeuren... Zijn renners onder druk gezet? Ben jij zelf onder druk gezet om het te gebruiken? Uh, nee, niet echt. Uh, ja, ja, ik ben van de jaren tachtig, de jaren tachtig generatie. En uh, ja, in principe was dat ook een generatie, daar kan je toch behoorlijk frank en vrij uh, koersen. Hè? Dus kijk, de, de, de, de grote producten die echt het verschil maakten, die, ja, die, die waren er nog niet. Het was... Uh, ja, ik behoor toch wel tot die laatste generatie uh, van, van de romantische wilgender, zo zal ik het allemaal noemen. Ja. Nou ja, uh, die generatie uh, die is uh, ook al geregeld tegen de lamp gelopen, laat ik het zo zeggen. Want er zijn natuurlijk meer grote namen, grote winnaars uit het verleden... die later hebben moeten bekennen dat ze doping hebben gebruikt. Met andere woorden, is het ook niet een beetje een hypocriete toestand? Nee. Um... Nu, een hypocriet toestand is, dus ja, nou ja, kijk, topsport is, is bijna altijd hypocriet. Daar kun je, daar kun je niet omheen. Uh, ja, de industrie die draait op volle toer. En een, uh, die coureur en die, die wielerploeg en zijn entourage is er eigenlijk ook maar een, uh, ja, een radertje in. ja. Yeah. Nou is uh, het ook zo dat Heinz Verbrugge... die was uh, uh, voorzitter van de Internationale Wielerunie, de UCI... die heeft een interview gegeven aan Vrij Nederland... waarin hij zegt dat renners met afwijkende bloedwaarden gew werden gewaarschuwd. Mm -hmm. Geloof je dat? Um, daar heb ik inderdaad wel eens van gehoord dat dat, um, dat, dat zo werkt. Maar kijk, dat is een, een na mijn tijd weer. Hè? Dus ik heb, Dat heb ik ook allemaal via, uh, ja. de, via de krant, via de publicaties en dergelijke. Jij bent voor het EPO-tijdperk, hè? Uh, ja, ik was, ja, ik heb net het begin, beginnetje meegemaakt. Maar um, ja, die afwijking op die uit stelt nu... Het was een manier om, uh, ja, om een beetje schrik aan te jagen. Van, van luister, we hebben je een toog. Dus... Uh, ik ben een beetje voorzichtig. Nou ja, ik stel de vraag, omdat natuurlijk vaak wordt gesuggereerd... zeker in de affaire Armstrong... dat ook de hoge heren van de UCI... en uh, de directie van de Tour de France... moeten hebben geweten, of zouden hebben geweten... dat er sprake zou zijn geweest van dopinggebruik... en dat ze hem de hand boven het hoofd hebben gehouden. Ja, dat is een moeilijke kwestie. Dat, um, er zijn aanwijzingen dat het zo is. Hè? Ook met die, met die donaties van Armstrong aan de UCI... en met die... Test die uh, ja, in 1999 al die cortisone test, uh, die onder op de tapijt geweest zou zijn. Um, ja, de, kijk, de aanwijzingen zijn er. En, en, de UCE is. Uh, het is, is wel redelijk verdacht in, in, in, op dit gebied, maar, maar het, hoe het precies zit, dat, dat kun je... Het bewijs ontbreekt nog. Dat, dat, dat ontbreekt gewoon nog, ja. Ik ja. denk dat dat... Uh, maar we uh, hebben een waarheidscommissie uh, nu in Nederland onder de leiding van Winnie zorgdragen. De uh, dopingautoriteit, die sta, heeft de deur opengezet, heeft ook een aanbieding gedaan aan renners. Kom praten, dan word je een half jaar geschorst en niet twee jaar. Kun je daarna weer gewoon fietsen? Maak je schoon schip? Zijn dit maatregelen... Bedoel, het lijkt wel alsof iedereen nu alles doet om de onderste steen boven te krijgen. Journalisten zijn er nu massaal op gedoken. Komt de onderste steen ooit boven? Krijgen we ooit helemaal in kaart gebracht wie, wanneer en op welke schaal gebruikte? Um, nee, want dan heb je de, toch wel de bereidheid van, uh, van het peloton uh, van nodig. Uh, en dan het peloton vanaf ongeveer 1850, zal ik maar zeggen. Uh, want... Uh, het, het, het zoeken naar stimulantie, ja, dat, ja, dat zit in de wortels uh, van, van die sport. En ik denk ook wel in de wortels van elke topsport. Um, ja. En wat er precies allemaal gebeurt is, ja. Um, kijk, ja, van het zijn nog diverse aanwijzingen. Maar er, er ontbreken nog, nog, uh, nog heel wat stukken in het ja. geschiedenisboek. Ja. Nee, maar het is natuurlijk uh, wel zaak... Uh, en dat geldt dan vooral voor de instanties om, om het, ja, het systeem vooral in kaart te brengen... van hoe werkt het eigenlijk en ja. hoe, hoe kan het aangepakt worden. Schat. Maar uh, ja, dan nog krijg je de onderste steen en niet, uh, niet, niet helemaal boven... maar uh, dan heb je in elk geval toch wel een indicatie van, uh, ja, van, van, van waar je je beleid uh, op kunt, kunt gaan aanpassen. Juist. En dan krijgen we misschien eindelijk een schone sport... zo die ooit zal bestaan in deze tak van sport en trouwens ook in andere takken van de sport... Uh, topsport. Peter Winnen, ik dank je wel over jouw beschouwing over de onthullingen van uh, dopinggebruikende renners weer van de afgelopen week. Dank je ja, wel. Ja, graag gedaan. Het is bijna kwart over tien. <tieft> Dames en heren, in Australië wordt getennist de halve finale. Dus Djokovic en Ferrer. Eerste set is afgelopen. Marcella Mesker. Ja, dat klopt. De eerste set ging met 6-2 naar Novak Djokovic. Binnen het half uur, hij wist zijn Spaanse opponent twee keer te breken. Dus een vrij simpele eerste setwinst voor de nummer 1 van de wereld. Die uh, ja, in veertien ontmoetingen ook al negen keer won van David Ferrer. Djokovic dus favoriet. Vandaag is dit de eerste halve finale. Morgen die andere halve finale tussen Roger Federer en Andy Murray. Maar voorlopig is het Djokovic die hier het spel bepaalt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 Zoutarm, gemalen en vooral hygiënisch zomaar wat eisen voor maaltijden in verpleeghuizen. En met steeds meer ouderen zijn er ook steeds meer maaltijden nodig. Waar komen die vandaan? Bijvoorbeeld uit de gezamenlijke keuken van de verpleeghuizen in Eindhoven. Elke dag bieden wij vijf soorten vlees aan. We hebben altijd een, een varkensvlees, een rundvlees, een kip, een vis en een vegetarisch gerecht. En als je dan naar de gezondheidszorg kijkt, dan heeft elk component heeft zijn die dieetafleiding. Mijn naam is Wim Deven. Ik ben al jaren bezig in de, in de gezondheidszorg. En met name uh, rondom de voeding van de bewoners van de, onze verpleeghuizen en onze verzorgingshuizen. En die zijn allemaal onder, gebracht onder de noemer Archipel hier in Eindhoven. Ja. En dan uh, gaan we nu naar de portioneerkeuken. De portioneerkeuken, er vindt een verdeling plaats van de maaltijden. Het ene het huis wil het op een bord... Anderhuis wil het in de schaal voor vier personen. Anderhuis wil het in de schaal voor zes personen. En Anderhuis wil het in, in, in een bulkvoeding voor twintig of voor dertig personen. Een aantal dames die hier uh, ja, eigenlijk aan het opscheppen zijn. Hè? Ja. Maar dan uh, vanaf een grote lopende band uh, met uh, al diembladen en uh, verschillende bakken waaruit het eten wordt gehaald. Ja. Hoeveel eten en drinken produceert u per dag? Wij maken per dag 2200 warme maaltijden. Wat is nou de laagste prijs die u kunt bieden? De bulkmaaltijd. Wat kost die? is rond de 4,5 euro. En de, en de, zeg maar de hoogwaardigste maaltijd? 7,20 euro. Dat varieert niet zoveel. Nee, nee. nee maar dat, dat is ook de reden waarom wij ons hoofd boven het water kunnen houden. Ervaart u ook een druk dat, er, dat u steeds ja, goedkoper moet produceren bijvoorbeeld? Omdat er veel bezuinigingen gaande zijn bij verpleeghuizen? Ja, dat, dat, dat zien wij zeker en dat merken wij ook heel goed. En dat komt eigenlijk, als wij ons eigen willen spiegelen... ten opzichte van de grote industrie, Ja, daar kunnen wij niet tegen wet ijveren. Die, die, die kunnen maaltijden produceren die gewoon veel goedkoper is. Dus de industrie, die heb je ook nog, die maken 15.000 maaltijden per dag. Dus die kunnen eigenlijk nog veel goedkoper maaltijden ja. maken. Wat, heeft u enig idee wat daar dan de prijzen zijn? Rond de 2 euro, 3 euro. Nou, we zien dat de, de maaltijden worden in een soort, uh, onder, een deksel, onder een deksel gestopt. Een klos. Dat is, dat, is dat is een geïsoleerde klos. En dat is ook weer puur om die maaltijd koud te houden. En ze komen in een soort uh, verrijdbare kar terecht. Een beetje een vliegtuigkar. Ja, nou, zo kun je het zien. Ja. En, en dan worden ze dus geregenereerd, zoals het dan heet. Dus opnieuw opgewarmd in het uh, verpleeghuis ja. Nou, mijn naam is uh, Geru Timmers. En ik ben inmiddels 37 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. En toen was het plotseling stil op de zender. Probleem met de computer... Morgen hoort u het vervolg of een ander deel uit deze reportageserie. Mocht u vragen hebben en opmerkingen, ook over de techniek, proberen we ze te beantwoorden via Goedemorgen Straks Jaap de Hoop is het geblunder met de Vira meer dan zat. Nederland staat voor A, zegt hij. Eerst nu het ochtendtumeur. Iris Heng Spaan. Dat krijg je nou van die balken en de norm, dacht ik bij het Vira-fiasco. Blijkt die vent, de algemeen directeur van de NS, Bert Meerstad, 480.000 euro te verdienen? Drie keer de balken en de norm. En nog falen. Dat duidt op een structureel kwaliteitsprobleem in het management van onze samenleving. De Vira wordt of werd gemaakt in Napels. Iedereen weet welke organisatie daar de scepter zwaait. De New York Times schreef nog niet zo lang geleden, zodra er openbare werken worden aanbesteed, heeft de Ndrangheta een grote vinger in de pap. Zo zijn ze in Calabrië al een jaar of veertig bezig een snelweg naar het zuiden aan te leggen. Miljarden aan Europees geld zijn al in die bouwput verdwenen. De weg is nog steeds niet af, zoals Calabrië vol niet afgemaakt werk is, want werk dat af is, levert geen geld op. Zo simpel is het. Als in de aanbesteding van de vira staat dat voor het bevestigen van de bodemplaten bouten van 12 centimeter gebruikt worden, boort een onderaannemertje uit Calabrië er standaard bouten van 6 centimeter in. Als die platen eraf vallen, levert het nieuw werk op. Plus dat bouten van 6 centimeter de helft kosten. Die man uit, ha uit Holland met zijn half miljoen salaris betaalt toch wel bouten van 12 centimeter. Waarom? Omdat het een suffert is. Het bedrijf dat Vira produceert staat al een tijdje te koop. Maar omdat er een schuld is van 6 miljard, wil niemand het hebben. Deze info haal ik gewoon van het internet. Dat had die Bert Meerstad van de NS dus ook even kunnen googlen. De CEO van Ansaldo Breda is betrokken geweest bij een corruptieschandaal. Wordt het geen tijd om de bankrekeningen van NS-bazen... eens grondig door te vlooien? Henk Spaan. Morgen het ochtendtumeur van Neil Gunjerli. Don't get me wrong, vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op uh, Radio 1. De Vira schaadt het Nederlandse imago, zegt Jaap de De oude baas van de NAVO. Uh, voormalige baas, moet je zeggen. Ik bedoelde niet persoonlijk. Qua leeftijd, meneer de Hoopscheffer, Goedemorgen. Nou, oud, oud ook meneer <laughs> Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. U stond ergens vastgevroren op een perron in uh, Brussel, geloof ik. Inmiddels weer uh, losgefeund. Ja, dat is, dat is me ook al overkomen. Het gaat mij overigens uh, uiteraard uh, ook om het, uh, het Vira-drama. Maar het gaat mij met name om uh, het feit dat Den Haag uh, met al zijn internationale instellingen en organisaties... van de Verenigde Naties, van de Europese Unie, et cetera... dat Den Haag geen uh, aansluiting meer heeft op het internationale spoorwegnet. Dat is, dat is uiterst merkwaardig en dat kan niet zo langer. Nee. Hadden we dat niet een beetje kunnen zien aankomen door met Italianen zaken te doen? Nou ja, dat, dat staat los van, uh, van het zaken doen met Italianen... Uh, waar de Kamer en de staatssecretaris het nodig al zullen zeggen... Maar de Engelsen hebben een mooi spreekwoord en dat luidt uh, never waste a good crisis, uh, bederft niet een mooie crisis. En ik hoop dan ook dat uit dit Vira-drama mede kan voortkomen uh, dat men zich gaat realiseren dat je een stad als Den Haag niet uh, kunt loskoppelen om een spoorterm te gebruiken van het internationale spoorwegnet. En dat, uh, dat al die mensen, uh, niet alleen uit Den Haag overigens, maar ook uit grote andere delen van de Randstad, uh, Zuidelijke Randstad, Brabant en Zeeland, dat die geen behoorlijke treinverbinding met de Europese hoofdstad meer hebben, dat is toch anno 2013 uh, een wat merkwaardige situatie, op zijn zachtst gezegd. Ja, het schaadt het Nederlandse imago. Wij slaan, uh, om met Frits Bolkestein te spreken, een playfiguur. Nou, ik, ik merk in, hier in Den Haag uh, aan mijn contacten met al die mensen die hier werken bij internationale organisaties, maar ook bijvoorbeeld in België bij de Europese Unie bij meneer Van Rompuy, waar ik vorige week was, uh, dat, men, uh, dat men niet begrijpt uh, dat Nederland de Nederlandse regering uh, enerzijds uh, en terecht graag Den Haag wil maken tot, tot de stad die hoort in het rijtje, als je naar de Verenigde Naties kijkt, New York, Genève, Den Haag, ja. Europese Unie-instanties wil halen, Europol, Eurojust, maar dan ijskoud uh, de directe treinverbinding met Brussel schrapt onder ja. het motto... We hebben een VIRA. Nou, die VIRA hebben we niet op dit moment. Yes. Uh, en, en het systeem functioneert dus niet. En Den Haag moet op korte termijn, dat heeft overigens de Kamer ook al een aantal malen emoties uitgesproken, Den Haag moet gewoon weer een directe treinverbinding krijgen ja. zoals, dat, zoals die altijd heeft bestaan. Juist, dus daar spoort u iedereen toe aan. Wat deed u trouwens bij Van Rompuy? Ik uh, zit in een, uh, in een uh, uh, groep uh, die uh, Herman van Rompuy adviseert uh, over het buitenlands beleid van de Europese Unie. En uh, ben in die zin, en ook uh, omdat ik andere dingen in Brussel heb, een uh, zeer regelmatig en ook recent treinreiziger, Maar ik heb natuurlijk de afgelopen weken meer stilgestaan dan gereden, zoals u zult zo begrijpen. Ja, ook in die Vira, hè? Ja, onder andere in de Vira. Uh, en, en toen ik dacht slim te zijn, een keer. En, uh, de Thalys te nemen, toen stond uh, de Talies stil, want die stond achter een kapotte Viera, dus dat schiet <laughs> ook niet op. Uh. Maar mijn, mijn, mijn hoofdpunt is, vind ik ook, man, dat, dat uh, uh, ik van Den Haag, en dat kan mij niet schelen dat dat mij een half uurtje langer kost. Nee. En al die duizenden mensen uh, die uit Den Haag of uit zuidelijke delen van de Randstad komen, vinden dat ook niet erg. Nee, u wilt gewoon uh, naar Brussel kunnen uh, gaan per Brussel trein? Komen. Juist. Ik, per trein, en ik wil dat zonder reservering, want als mijn bijeenkomst in Brussel een beetje uitloopt met die Vira, dan heb ik een probleem. Juist. Want als die trein mist, dan kan ik nauwelijks in een andere. Juist. U was er ook niet echt op gekleed, trouwens, als ik de foto in de Telegraaf zie, zonder overjas. Nou, ik ben, ik, ik ben gewend om, als een foto wordt gemaakt, mijn overjas even uit te trekken. Oh, ik kom al, Maar, ik, maar ik, stond, ik stond daar inderdaad wel te blauwbekken, zoals dat zo mooi heet. Goed, uw punt is helder. Uh, snel actie dus, want wij slaan een pleefiguur omdat Den Haag als internationale stad van vrede uh, en recht niet bereikbaar is. Uh, ja Tom scheffer. hoogleraar Kooijmans leerstoel... voor vrede, recht en veiligheid tegenwoordig... en oud-secretaris-generaal uh, van de NAVO natuurlijk. Hartelijk dank. En sterkte op die koude dank perons. Uh, het is bijna half elf. We gaan nog even naar uh, Australië... waar Djokovic en Ferrer nog steeds op, uh, op de baan staan... tegen elkaar in de tweede set van de eerste halve finale... bij de heren Marcella Miska. Ja, en inmiddels uh, doet uh, Djokovic hele goede zaken. Hij heeft in de derde game van die tweede set uh, Ferrer alweer gebroken. Leidt nu met 6-2 en 2-1. Lijkt dus voorlopig een uh, makkelijke wedstrijd te gaan worden voor Djokovic. Die zich natuurlijk goed heeft hersteld deze week. Want had hij niet in die vierde ronde die vijf uur durende partij tegen de Zwitser Vavrinka. 12-10 vijfde set won hij dat. Daarna tegen, toch ook niet tenminste, de, de Tsjech Thomas Berdy in de kwartfinale. Nou, die ging er al in drie sets af. En datzelfde lot lijkt uh, Ferrer nu te overnemen overkomen. Vaak als je een Grand Slam wil winnen, zoals Djokovic dat natuurlijk in het verleden vaak heeft gedaan, uh, is het, ja, hoe herstel je Tussen uh, die zware wedstrijden door op de rustdag. Nou Djokovic die neemt ijsbaden. Die heeft een heel team van begeleiders en verzorgers om zich heen. En die zorgt dat hij weer uh, helemaal fit aan de start verschijnt. Ferrer heeft het moeilijk. Hij speelde in de vorige ronde ook een 5-zetter tegen Almagro. Is toch wat minder fris Dankjewel. dan uh, gebruikelijk. Nu alweer uh, 30-0, 40-0 voor Djokovic op eigen service. Dus hij is op weg naar de 3-1. Het gaat dus uh, goed met de nummer 1 van de wereld. 6-2 en 3-1 in deze eerste halve finale bij de mannen. Marcela Mesker, dank je wel voor het bijlichten... bij die eerste halve finale bij de mannen dus in Australië. Djokovic-Ferrer 1-0 in sets. En de tweede set gaat dus ook buitengewoon soepel voor Djokovic. Het is half elf geweest. Het nieuws nu door Alt Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De griepepidemie lijkt over zijn hoogtepunt heen. Op dit moment hebben gemiddeld 82 op de 100.000 mensen griep. Een week geleden was dat nog 107 op de 100.000. Het werkelijke griepcijfer eh, ligt waarschijnlijk nog hoger, zegt het Niveau. Omdat niet alle mensen die griep hebben naar de dokter gaan. Staatssecretaris Kleinsma blijft erbij dat alleen mensen met een inkomen beneden de 150% van het minimumloon compensatie krijgen voor verhoging van de AOW-leeftijd. Compensatie is bedoeld voor mensen die al gestopt zijn met werken en voor wie het nadelig is dat de AOW-leeftijd vanaf dit jaar in stappen omhoog gaat. Kleinsma heeft wel de toelatingscriteria wat verruimd. Kabelbedrijf Ziggo heeft een goed kwartaal achter de rug. In de laatste drie maanden van vorig jaar maakte het bedrijf ruim 70 miljoen euro winst. Een jaar geleden was dat nog bijna 11 miljoen. Eind vorig jaar zag Ziggo vooral het aantal mensen... met een alles-in-één abonnement toenemen. En treinreizigers hebben nog altijd te maken... met een aangepaste dienstregeling. Volgens de NS wordt de situatie per dag bekeken. De afgelopen dagen heeft het s'nachts een graad of tien gevroren. En de combinatie van die strenge vorst en vastgevroren sneeuw... maakt het spoor volgens de NS vooraf nog kwetsbaar. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie staat viel op de A12. Den naar Utrecht tussen Knoopput Oude Rijn en Kanalen Eiland. Drie kilometer. Twee minuten over half elf. U bent gewend om op dit tijdstip te gaan luisteren naar lijn 1. Maar er zijn grote problemen met de verbinding. De bus staat in Rotterdam. Jeroen Wilaert, wat is het probleem? En wist ik het maar. Uh, technicus Wim de Feijter is uh, heel erg hardnekkig bezig om de satellietverbinding uh, tot stand te brengen. Maar het lukt niet. Ik denk dat uh, de, de, de, de eter bevroren is of zo. Uh, we proberen dus wel uh, uitzending te maken hier in Rotterdam. Het onderwerp is uh, uh, vrijwilligers verplichten tot werk. Er zijn een aantal mensen die daar toch allemaal uh, wel uh, erg bezwaar tegen maken. Uh, ze zitten klaar in de vergaderzaal in Rotterdam. En uh, nou, we hopen dat zo snel mogelijk uh, de satelliet uh, ook gaat werken. Al is het misschien niet vrijwillig. Ga jij maar even door met Peter Winnen, zou ik zeggen. Genoeg <laughs> te doen over het wielrennen. Ja. Blijft een mooie sportsfan. Zo is met, het. Uh, met hele verkeerde jongens soms op die fietsen. <laughs> jij Al, kent ze beter ik dan zeggen, ik. Ja, nou ja, nou Het zijn niet de jongens van nu. Die zeggen allemaal dat ze heel schoon zijn. Maar daar weet Peter Winne misschien ook wel wat meer over. Ja, okay. ja. Uh, we, nou ja, soldeerboud, uh, schroevendraaiers van voorschijn halen en proberen om zo snel mogelijk de problemen op te lossen daar. En dan horen we je hopelijk zo meteen op de zender en uh, tot die tijd uh, proberen wij het hier uh, voor je uh, op te lossen. Ja, en maar een plaatjes vinden. Nou, ik, ik, we gaan, we gaan, ik, heb, ik heb ook nog iemand met wie ik kan gaan praten. Dus. Goed zo. <laughs> ik hoor je zo meteen hopelijk terug, Jeroen. Jo, Sterkte hoi. daar. Ja, dames en heren, jaarlijks wordt het AMC onderworpen aan vele tientallen, zo niet honderden, inspecties. En daar is het personeel heel veel tijd mee kwijt. Te veel, vindt bestuursvoorzitter Marcel Levy van het Amsterdamse Medisch Centrum, dus het AMC. Goedemorgen, meneer Levy. Meneer Levy, goedemorgen. Meneer Levy, u bent, neem ik aan, niet in Rotterdam. Geen verbindingsproblemen, geen satellietverbinding. Het is maar gewoon een telefoon. Ik hoor allemaal gemompel op de achtergrond en het lijkt alsof er een telefoon op een speaker staat. Um, we proberen even opnieuw verbinding te zoeken. En ja, Jeroen zei het al: dan maar een plaat. This is the last time, but I will say these words I remember the first time.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 This is the last time. Keen. Problemen nog altijd niet opgelost in Rotterdam... met de bus van lijn 1. Dus moet u het nog even met ons doen. En ik was net begonnen aan een gesprek... althans een poging tot een gesprek... met de bestuursvoorzitter van het AMC in Amsterdam. Tot daar ook de verbinding wegviel. Um, maar we gaan het opnieuw proberen. Want jaarlijks wordt het AMC onderworpen aan vele tientallen... zo niet honderden inspecties. En daar is personeel heel veel tijd mee kwijt. En dat is te veel, vindt de bestuursvoorzitter daar. En die heet Marcel Levy. Meneer Levy, goedemorgen. Goedemorgen. Maar inspecties zijn toch juist heel belangrijk, zeker in deze tijd zou je zeggen? Uh, inspecties zijn natuurlijk belangrijk, uh, maar het zijn er zo langzamerhand zoveel en ze overlappen ook voor een groot deel dat het misschien een beetje te veel van het goed aan het worden is. Hoeveel zijn het er? Nou, wij, ik heb ze eens opgeteld over het uh, afgelopen jaar en dan uh, kom je als ik alles bij elkaar optel, kom ik toch wel aan uh, één inspectie per twee à drie dagen. En hoeveel tijd kost dat? Ja, veel. Want uh, het is niet alleen uh, de inspectie zelf. Dat is meestal een uurtje of twee, drie. Um, maar er gaat ook nog uh, een stuk aan vooraf. Namelijk uh, lange vragenlijsten die ingevuld moeten worden. Dikke dossiers die moeten worden bijgewerkt. En dikwijls ook nog wel een stuk achteraf dat er nog allemaal nakomende vragen zijn... die ook allemaal uitgebreid uh, beantwoord moeten worden. Ja. Dus daar zijn veel mensen veel tijd aan kwijt. Ja, maar zijn dat dan inspectiebezoeken omdat er iets is misgegaan in uw ziekenhuis? Dat wat moet uh, worden onderzocht? Nee, nee, dit zijn allemaal reguliere inspectiebezoeken die uh, periodiek plaatsvinden. Ja, waarom zijn er eigenlijk zoveel van die inspectiebezoeken? Um, nou ja, kijk, eh, het is natuurlijk zo dat dit een vrij grote organisatie is waarin veel gebeurt. Dus ik denk dat we ook van alle kanten uh, um, het wel voor onze kiezen krijgen. Ja. Dat is ook wel belangrijk om te benadrukken. Wij zijn natuurlijk een instituut wat er primair is om uh, goede patiëntenzorg te doen, om onderwijs te verzorgen en wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Ja. En inspecties die daarmee te maken hebben, die... die um, uh, daar heb ik ook helemaal niks op tegen, in het tegendeel. Ik begrijp heel goed dat die plaatsvinden. Maar het is een ongelooflijke rij inspecties voor alles wat daaromheen zit. En dan moet u echt denken aan uh, uh, inspecties op het gebied van uh, leefomgeving en transport. Inspecties op het gebied van uh, voedsel en warenautoriteit, provincie, bouwbesluit, milieubeleid... Uh, uh, uh, een gebruiksvergunning voor van alles en nog wat, kernenergiewet. Nou, en ga zo maar door. Ja. Nou ja, het is niet afgelopen. Sterker nog, u krijgt nog meer last. Want de veiligheid van de ziekenhuispatiënten krijgt de komende tijd extra aandacht van de Raad voor uh, de Veiligheid, de Onderzoeksraad. Ja, weet u, um, uh, kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg is een van onze hoofdtaken. En als men vindt dat daar heel erg intensief op geïnspecteerd moet worden, misschien nog wel meer dan nu, dan heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. Dus dat is echt niet mijn punt. Het gaat om al die andere inspecties die daar omheen plaatsvinden. Ja, maar goed. Uh, bijvoorbeeld een verkeersinspectie van het Heli-platform dat u heeft. Ja. Ja, er moet toch worden gecontroleerd of dat heliplatform nog lekker vast zit... en dat er nog een helikopter veilig kan landen, toch? of niet? Waarom? Waarom? Waarom moet dat gecontroleerd worden? Er zijn gewoon regels, en die kennen wij. En wij zorgen dat we die regels naleven. Waarom moet dat worden geïnspecteerd? Nou ja, kijk, als dat helikopterplatform op een gegeven moment... als daar iets mee mis is en er dondert een helikopter van het dak... dan zijn natuurlijk de rapen gaar. Ja, dus wij inspecteren dat zelf natuurlijk regelmatig... want het is ook niet in ons belang dat er een helikopter omvalt. Nee. Dus, dus dat zijn dingen die we natuurlijk prima zelf doen. Maar dan heb je weer de discussie dat de slager zijn eigen vlees keurt. Um, ja, de, de, in, in, in zekere zin wel. Maar in, in principe is het zo dat wij uh, een bepaalde verantwoordelijkheid toebedeeld hebben gekregen. Ja. Vanuit de overheid of de samenleving. En dan nemen wij die verantwoordelijkheid en dan zorgen wij dat we dat goed doen. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Ja. En niet het uitgangspunt dat, uh, dat we dat niet goed doen. En dat er dus elke vier maanden wel gekeken moet worden of we het niet goed doen. Hoeveel inspecties mogen er dan wel plaatsvinden wat u betreft? Um, nou, ik wil daar geen getal aan verbinden, maar nogmaals, als het gaat om inspecties uh, die te maken hebben met kwaliteit en veiligheid van de uh, uh, patiëntenzorg, dus dan moet je inderdaad denken aan de inspectie voor de uh, gezondheidszorg, IGZ, mm -hmm. die zijn wat mij betreft uh, welkom zo vaak als dat ze willen komen. En de voedsel- en warenautoriteit? Uh, ja, waarom zou die moeten langskomen? Nou ja, stel dat er een keer een salmonella-infectie is bij u in de keuken in het ziekenhuis. Ja, dan mogen ze langskomen, maar dat hebben we niet. Met andere woorden, u zegt ze zijn welkom als er iets misgaat. We, we, nou, ze zijn welkom als er iets misgaat. En ze zijn natuurlijk ook welkom als wij constateren dat er misschien iets niet goed gaat. Dan zouden we kunnen zeggen, volgens ons uh, loopt dit niet goed. Misschien moet u even komen kijken hier. Um, uh, maar, uh, uh, ik, ik, kijk, weet je wat, het, het is ook een soort pseudo zekerheid die we hiermee creëren. Want we hebben een voedsel- en autoriteit en die controleert overal en iedereen. Maar toch treden er zo nu en dan... Uh, infecties op met ja. uh, uh, uh, voedsel. Dus het is ook een beetje onzin om te denken dat als je nou maar die hele uh, inspectiedruk eindeloos doet zijn, dat dan dus er nooit meer incidenten of vervelende dingen zullen plaatsvinden. Nee. Aan de andere kant, uh, uh, even de advocaat van de duivel spelend... Uh, ziekenhuizen moeten ook betalen. De gezondheidszorg staat natuurlijk financieel enorm onder druk. Dus als u zegt, wij doen het zelf wel... Ja, wie, wie kan mij dat als, pa als patiënt of als uh, consument in de gezondheidszorg dan garanderen? Moet ik u dan op uw blauwe ogen geloven? Uh, in feite moet u mij op mijn blauwe ogen... Ze zijn niet blauw, maar u moet nu wel op mijn op uw blauwe, blauwe ogen geloven... Um, uh, kijk, in feite, wij, wij, natuurlijk, onze budgetten staan onder druk. We krijgen steeds minder geld, moeten steeds meer doen, dat geeft niet, uh, uh, uh, uh, we zijn gewoon onderdeel van de maatschappij en dit is op dit moment gewoon uh, zoals we er met z'n allen voor staan. Um, maar uh, primair zijn wij er natuurlijk wel uh, opgebrand om alles heel goed te doen ja. en ook de grootst mogelijke, de maximale kwaliteit te bieden mm. en ook de maximale veiligheid aan onze patiënten. Dat is onze taak, ja. zo zien we dat. Ja. Maar uh, zoals iedereen wordt gecontroleerd, dat geldt dan toch ook voor u? Ja, ik, ik vind het prima, maar nogmaals. Uh, maar het gaat mij ook niet om dat ik helemaal niet gecontroleerd wil worden. Maar, maar wat er nu gebeurt, is echt wel heel erg doorgeschoten. Ja. Waar ik verder over heb geschreven, is het feit dat heel veel van die inspecties overlappen. Ja. Dus dan uh, uh, heb je uh, net een inspectie gehad en dan komt de volgende al. En die vraagt eigenlijk of die kijkt eigenlijk naar hetzelfde. Ja. En wat ook vervelend is, is dat veel inspecties elkaar, of adviezen die daaruit volgen, of. of of eisen die daaruit volgen, ja. elkaar tegenspreken. Goed. En dat maakt het wel extra lastig. Dus doe een beetje normaal, is eigenlijk uw uh, oproep. Aan wie eigenlijk? Aan de minister? Aan, aan, aan de inspecties zelf? Ja, ik weet dat de inspecties zelf hier ook mee bezig zijn. Die doen pogingen om die inspecties veel beter op elkaar af te stemmen. Er is zoiets als een inspectieraad. Uh, ja. En die doet echt verwoede pogingen om de inspectiedruk te doen afnemen. En om het makkelijker te maken voor al die instanties en instituten die geïnspecteerd worden. Ja. Maar het gaat tergend langzaam. Komt er een dag dat u zegt, blijf maar lekker weg. Uh, je komt bij mij het ziekenhuis niet binnen. Nee, nee, nee, nee, dat zit er niet in. Wat ik wel hoop is dat de inspecterende instanties... misschien zelf tot het idee zullen komen... dat als ze bij herhaling hebben vastgesteld dat alles piekfijn in orde is... dat ze zelf zeggen, we blijven eens een tijdje weg. Ja. En, um, uh, maar dat zie je nog niet zo heel veel gebeuren. De oproep is duidelijk. Bestuursvoorzitter Marcel Levy van het Amsterdams Medisch Centrum. Ik dank u zeer. Dank u. Kwart voor elf... Kijk hoe het gaat in Australië bij de eerste halve finale bij de Mannen. Bij de Australian Open. Djokovic tegen Ferrer. Tweede set. Bijna afgelopen, Marcella. Ja, het gaat razendsnel. Djokovic serveert voor de tweede setwinst bij 5-2. eerste set had hij al met 6-2. Dus twee servicebreaks in de eerste set en twee servicebreaks nu in de tweede. Lange rally aan de gang. Ja, dat kennen we van Ferrer de Spanjaard. Maar Djokovic is net in alles wat beter. Maakt weinig fouten. Nu weer de voorhand naar de hoek. Nou, Ferrer kan hem nog net terugbrengen. En de volley van Djokovic. En die komt nu op setpoint in de tweede set. Het wordt 40-15 op zijn eigen service. En dit is natuurlijk een ideaal scenario voor Novak Djokovic, die als hij vandaag wint, het gaat wel om drie gewonnen sets, dus als hij deze set wint, moet hij nog een set winnen. Ja, dan heeft hij twee dagen vrij voor de finale. Voor een mogelijke confrontatie met of Federer of Murray. Die spelen morgen pas. Die hebben dus dan ook één dag minder rust. Dus voor Djokovic is hij misschien wel op weg hier in Melbourne naar zijn derde op één volgende titel. En dat zou ja Uniek zijn. De laatste man die dat presteerde was Roy Emerson in de zestiger jaren. Setpoint. De rally is aan de gang en Ferrer maakt de fout. En dus maakt Djokovic het keurig netjes af en wordt het 6-2 in de tweede set. Nou, dat is dus een dikke score. Vier games tegen in twee sets. En Novak Djokovic hard op weg naar de finale. Hij heeft nog één setje te gaan. Ja, die tweede halve finale moet allemaal wat spannender worden, Marcella. Inmiddels is er natuurlijk ook heel goed nieuws van het Nederlandse front. Namelijk Haas en Seisling doorgedrongen tot de finale daar en wat een hele prestatie is, maar wel in het herendubbel. Ja, ja, ja, ja, wat een sensatie eigenlijk. Natuurlijk is het dubbelspel altijd wat ondergeschikt aan het enkelspel. Maar toch, deze jonge jongens Robin Hazen en Igor Seisling... die eigenlijk in toernooien heel weinig aan dubbelen toekomen. Omdat ze ja, altijd voorkeur geven aan hun single. En dan moeten ze weer door naar het volgende toernooi. Soms spelen ze niet dezelfde evenementen, kunnen ze niet samen dubbelen. Of soms komen ze er niet in op ranking. Of kiezen ze van, nou, ik uh, laat de dubbel maar lopen... want ik moet volgende week weer ergens qualifyen. Dus nu ze zo ver zijn gekomen, dat is ook ontzettend goed voor hun carrière. Betekent dat ze in het enkelspel ja, hier ook van kunnen profiteren. Want ja, als je iedere week singelt en je dubbelt. En uh, ja, je blijft in dat wedstrijdritme. Ja, dat, dat, uh, dat betekent gewoon heel erg veel. Ik vind het knap. Want ze zijn natuurlijk een geweldige outsider in dit de heren dubbeltoernooi. Had een beetje geluk met de loting. Uh, profiteerde omdat andere teams dan de gerenommeerde duo's uitschakelden. Nou, toen kwamen ze in die halve finale moesten vannacht aantreden tegen het als derde geplaatste Spaanse duo Granoyers en Lopez. Nou, dat is wel een heel goed dubbel, goed op elkaar ingespeeld, hebben veel gewonnen. Ja, en Hase en Zijsling winnen dat gewoon heel makkelijk in een uurtje tijd, 7, 5 en 6, 3. Het is dus echt een verrassing dat ze nu in de finale staan. Daarin treffen ze de Amerikaanse tweelingbroers uh, Mike en Bob Bryan... Die zijn alle twee 34 jaar. Gaan dus al een hele tijd mee. Zijn zeer ervaren. Hebben ook al 12 Grand Slam titels samen gewonnen. En meer dan 80 dubbeltitels. Dus dat zegt nogal wat. Dus je kan zeggen: Hazen en Seiseling, zwaar de underdog. Maar ja, ze bulken van het zelfvertrouwen. Ze hebben niks te verliezen. In het dubbelspel ligt het krachtsverschil altijd wat dichter bij elkaar. Het is nooit zo uitgesproken als in de single. Dus op een goede dag. Weet je het nooit. Maar het is in ieder geval een sensatie in het dubbeltoernooi. En hartstikke goed voor de Nederlandse mannen. Nieuwe ballen zijn uitgereikt aan de ballenjongens. En de heren beginnen aan hun derde set. Djokovic tegen Ferrer. Marcella, dankjewel voor dit moment. Tot zometeen. Dooral Meegens is binnengekomen hier om 12 minuten voor 11. Kom je doen? Klopt. Ik heb uh, aanvullend nog wat sportnieuws. Treurig sportnieuws voor de schaatsliefhebbers. De eerste toertocht op het ijs in Giethoorn. Die is namelijk per direct afgelast, uh, Sven. Oh. Het is er te druk. Uh, er loopt op sommige plaatsen water op het ijs, zegt de organisatie. Uh, mensen die nog onderweg zijn naar Giethoorn om daar mee te gaan schaatsen. Die worden niet meer toegelaten op de baan. Het is niet duidelijk of deelnemers die intussen begonnen zijn... of die de tocht mogen afmaken. Zo'n 15.000 tot 17.000 mensen wordt er geschat, zijn er naar Giethoorn gekomen. Dus de druk op het ijs is te groot. Daardoor komt het Kennis... water naar boven. Ook al, ook al uh, vriest het nog altijd. En was de ja. minimum vereiste dikte 12 centimeter. Het wordt kennelijk te gevaarlijk daar in Giethoorn. Pluis, thuis blijven dus. Thuis blijven, dat is het advies voor mensen die in de auto zitten. Omdraaien en weer naar huis. Dankjewel, jij blijft nog even hier. Doei, tot zo door Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Het is acht minuten voor elf. Jeroen, in Rotterdam, hoe staat het met de bouten, de printplaten en de satellietverbinding? Nou, het is uh, bouten en printplaten, die zijn er wel weer satellieten, dat is het juist. Ik heb uh, veel meegemaakt in uh, de omroep, maar dit is toch wel uh, heel merkwaardig. Uh, met uh, Wim, de technicus, samen naar uh, satellietschotels gaan kijken, die maar bleef ronddraaien oh. uh, met uh, kop in de lucht. Maar komt uh, geen verbinding gewoon maken met die satelliet. Buitengewoon bizar. Nou, dan kun je van alles improviseren in het radiowezen, zoals een uitzending maken via de telefoon. Maar dat vonden wij dus, uh, gelet op het aantal gasten. Ik zat hier met vier man in de raadzaal, of in de ja. in het stadhuis van Rotterdam. Ja. Niet, niet, niet goed. Uh, nee. Niet voor de uitzending, niet voor de journalistiek. Dus om um, kort voor elf heb ik ze gevraagd, hebben ze gezegd dat dit overweging was. En ze komen gewoon morgen. En zijn we er weer met mijn nou. 1, want mijn 1 blijft in de lucht. <laughs> vandaag zat het met die lucht niet zo erg menis stem. Nee, en met Gaan de, de telefoon trouwens ook niet, want je bent echt bijna nauwelijks te verstaan. Dus er is kennelijk op het uh, gebied van de verbindingen uh, richting Rotterdam van alles er nog wat mis. Ik weet je sterkte en doe voorzichtig onderweg terug. Um, dames en heren, okay. uh, in Australië wordt nog steeds getennist. derde set tussen uh, Djokovic en Ferrer. En Djokovic heeft meteen ook in die derde set gebroken, Marcella. Ja, dat klopt. Het is uh, eigenlijk geen partij voor Djokovic. Ik vind het uh, vrij ongelofelijk, want David Ferrer toch een uh, wereldspeler. Nummer 5 van de wereld. Schuift op naar plaats vier vanaf uh, aanstaande maandag. Hij gaat uh, zijn landgenoot Rafael Nadal voorbij. Die is natuurlijk niet aanwezig in Melbourne. Die is al een half jaar uitgeschakeld met knieproblemen. Maar Ferrer bakt er niets van. Het lijkt me ook dat hij er niet in gelooft om een keer van die top 4 te kunnen winnen. En een keer die finale te halen. Halve finale van een Grand Slam heeft hij ingestaan. Maar dat laatste stapje is te moeilijk voor hem. Djokovic wandelt dus over zijn tegenstander heen. Lijkt meer problemen te hebben met zijn ogen. Hij heeft af en toe wat oogdruppels tijdens de gamewissel nodig. 17. Dan uh, dat hij de problemen heeft met Verreer. Hij leidt dus nu met 6-2: 6-2 en 1-0. Een breekvoorsprong in de derde set. Ja, en het is bijna 2-0 zie ik. Ja, dat kijk met je mee. Dus het is echt een walk-over. Niet echt een spannende finale, uh, dat uh, halve finale. Dat geldt dan wel voor die andere halve finale straks. En bij de dames, want daar hebben we het ook nog niet over gehad. Daar waren ook de nodige uh, verrassingen te melden. Mevrouw Williams, bijvoorbeeld, die naar huis moest. Ja, dat was uh, al in de vorige ronde tegen die uh, jonge Amerikaanse teenager Sloane Stevens. Wat een leuke tennister is dat. Hele leuke tennister, 19 jaar jong, uh, dochter van een uh, Amerikaanse running back uit de NHL, zoals dat heet. Of uh, de NFL, de, de American Football uh, League. En uh, ja, geweldige atleten. Net als uh, Williams, een Afro-Amerikaanse speelster. Dus ja, Serena en Venus Williams, altijd haar grote idolen geweest. En uh, ja, Sloan Stevens die uh, boekte dus uh, een uh, prachtige overwinning uh, op uh, Williams. Zij het dat Williams ook een beetje geblesseerd raakte hoor. Aan de rug in de rug, tweede ja. ronde. Dus kon niet uh, 100% spelen. Maar goed, die Sloan Stevens die moest vannacht meteen weer. Dus zonder een dag rust. Tegen de nummer 1 van de wereld, Victoria Azarenka. En ja, dan weet je wel als je zo jong bent en, en je hebt zo'n belangrijke wedstrijd gewonnen. Dat je nauwelijks tijd krijgt om te recupereren. Al, al is het er fysiek, mentaal. Alle energie die je kwijt bent geraakt. En ja, eigenlijk was ze kansloos tegen Azarenka. Dat verloor ze met uh, 6-1 en 6-4. Ja. Al, alhoewel ze <laughs> ja, aan het eind van die. Uh, tweede set nog wel bijna aankwam hoor. Het was dat uh, Azarenka ja, toch wat onsportief van de baan stapte bij 5-4. Ja, een soort uh, medische time-out aannam. Heel onduidelijk. Ze liep van de baan. Ze zei later ja, ik, uh, ik had hartkloppingen. Ik, ik voelde steken in mijn borst. Het was trouwens ook 36 graden hoor. Heel warm. Ja. Maar uh, ja, ze was wat onsportief en heeft die ervaring en uh, heeft ze gewoon uitgebuit uh, tegen dat jonge meisje Stevens. en uh, Azarenka dus in de finale van het vrouwentoernooi. Goed, dat weten we dan. En morgen dus die andere halve finale bij de mannen... terwijl Djokovic nu doorgaat en uh, bijna op 3-0 staat. Dus we hoeven eigenlijk aan deze uh, halve finale... niet heel veel aandacht meer te besteden, Marcella. Nee, misschien is het nog aardig dat ik nog even zeg... Uh, Heel kort? ...dat bij de, ja, dat, uh, bij de vrouwen de Chinezen Nali wel voor een hele grote verrassing heeft gezorgd... door Sharapova uit te schakelen met 2 keer 6 2 Dus finale bij de vrouwen Azarenka tegen de Chinese Li. Meer spanning hopelijk dan bij de heren in de tweede halve finale tussen Federer en Andy en Murray. Dames en heren, u was op de hoogte van de technische problemen in Rotterdam... met de bus van Lijn 1. De verbinding kwam niet tot stand. Een eeuwig blijvende draaien, blijvend draaiende satellietschotel... om de verbinding tot stand te brengen heeft niet mogen baten. Morgen dus uh, een nieuwe aflevering van Lijn 1 met Jeroen Wielaert... opnieuw vanuit Rotterdam. Hoop dat dan alles beter gaat. Hier op deze zender zometeen om 11 uur, zoals u bent gewend. Felix Meulers, Vara, de gids. Nu het nieuws van 10 uur door Admegens Tot zo.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 Sint meesterlijk. Sint Markant. Sint Memorabel. Sint Magisch. Sint Maarten. Sint Maarten. Kijk op vakantiesintmaarten.nl Sint Maarten. Aangenaam. Zemla deze week over de honingbij. In Europa heeft Nederland de grootste bijensterfte. Vorig jaar toonde Zemla aan dat landbouwgif de belangrijkste oorzaak is. Maar daar wil de politiek niets van weten. Economische belangen wegen zwaarder dan dode bijen. Moord op de Honingbij, deel 2 in Zembla, vanavond 10 over 9 bij de Fara op Nederland 2. Nu naar Sint Maarten voor maar 699 euro. Sint Machtig. Dit is Radio 1.